Marie Fontein met het NOS Journaal. De Nederlandse politievakbond vindt 188 miljoen euro extra voor de politie veel te weinig. Het is een doekje voor het bloeden, zegt voorzitter Busker. Vandaag werd bekend dat de nationale politie 188 miljoen euro extra krijgt. Het melden bronnen aan Nieuwsuur. De nationale politie houdt voor dit jaar rekening met een tekort van 170 miljoen euro. Volgens de Nederlandse politievakbond is er 250 tot 300 miljoen euro extra nodig... om de structurele problemen bij de politie op te lossen. In België is overleg tussen de cipiersvakbonden en de regering opnieuw stuk gelopen. De cipiers gaan verder met hun stakingsacties. Die duren al 2,5 week. Volgende week dinsdag wordt verder gepraat. De cipiers klagen al jaren over te volle gevangenissen. Staatssecretaris Dijkhoff doet opnieuw een nadrukkelijke oproep aan gemeenten om op korte termijn opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Het zomerseizoen nadert en binnen enkele weken moeten de vluchtelingen in bungalowparken plaatsmaken voor vakantiegangers. Volgens de staatssecretaris is die situatie urgent en komt de opvang eind juni in de knel als er te weinig gebeurt. Hij deed zo'n oproep ook al medio april. De gemeente Amsterdam heeft na jaren een locatie gekozen... voor het Nationale Holocaust-namenmonument. Op het monument komen de namen van alle Joden, Sinti en Roma... die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd... en om het leven gebracht. De gemeente heeft jaren onderzoek gedaan... naar 16 mogelijke locaties voor het monument... nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt... tegen de oorspronkelijk geplande locatie. Het monument had aanvankelijk september vorig jaar al onthuld moeten worden... Het weer vanavond is het nog lang zonnig. Alleen in het zuidoosten kan een bui vallen. Maar morgen is er meer bewolking en in de loop van de dag vallen er enkele buien. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 graden op de Wadden en 13 in het zuidoosten. Er staat ook een matige tot krachtige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiden 9 kilometer met een half uur vertraging en op de A28 Utrecht richting Zolle voor Leusden 2 kilometer. Tot zover de verkeer. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu GfM. Ja, ja, en het is weer het tweede uur Zier van Beatsmasters. Welkom to the weekend. Aflevering 4 3, 24, Alweer van de, uh, deze vrijdag, 13 mei. En we beginnen met uh, onze DJ Redicted. I am home for Brass prototype. the baby don't you lightning sounds.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 Eerste lijstuit van DJ... Moet ik hem even bijhalen, sorry. DJ uh, Redicted. En uh, we hebben natuurlijk over uh, een kleine pauze... We hebben het weerbericht door En dan gaan we natuurlijk nog een keer naam horen. Alleen dan, house. En uh, ja, zover. We gaan even verder met het weerbericht van... Uh, woensdag 13 mei. Het weer voor de metergroep voor vandaag en het weekend einde. Vanavond en vannacht vanuit het noorden... Workenvelden en later vannacht een plaatselijk een buitje. De temperatuur daalt tot een graad of zeven... In het lange pinkste weekend af en toe zon. Soms een buitje en bovenal te koud voor half mei. Het wordt in de middag ongeveer 12 graden. En eerst waait daaraan een stevige noordwestenwind. Tweede pinkste dag neemt de wind af. Dit was het weerbericht van Meteor Consult. En wij gaan maar lekker verder met de tweede live set van DJ Redicted. Dit is CFM Beachmasters. Welcome to the weekend met DJ Redicted. Let's go. Oh, no, ZFM Beachmasters, welkom door het weekend met DJ Redicted. Bijna 9 uur, dan gaan we naar het nieuws en dan uh, onze Jargyop in de uitzending. Natuurlijk niet te vergeten. Dit is DJ Redicted, ZFM Beachmasters. Yes! Dit is dus jouw cadeautje, vergeet het niet. Ja, heel erg bedankt. Jij ook man. Vergeet me even niet volg volgen op Soundcloud, Redicted. Bij ons op de Facebook kan je de link straks vinden van DJ Redicted. Dit was DJ Redicted, hier ZFM. Na het nieuws zijn we bij jullie terug natuurlijk. Met nog wat lekkere hits. En natuurlijk onze birthday, boy.